12 uur. Het NOS-journaal door Alt Goedemiddag. President Hoge Raad bezorgt over werkdruk bij rechters. Ook matchfixing bij grote voetbalwedstrijden. En in Cambodja is de slotplichtigheid voor de crematie van de Koning bezig. Vanmiddag droog en geregeld zonnig. Het wordt ongeveer 9 graden. Er waait een matige en aan zeekrachtige westenwind. Vanavond en vannacht draait de wind naar het noordwesten en dan volgen winterse buien. Ook morgen overdag nog winterse buien met af en toe zon. En dan wordt het nog maar 5 graden. Een brandbrief van de hoogste Nederlandse rechter, de president van de Hoge Raad, Geert Kortens. Vandaag in NRC Next. Hij schaadt zich achter een manifest van collega's die protesteren tegen de hoge werkdruk. Meneer Kortens, goedemiddag. Meneer Kortens, u begint uw brief, er staat boven doe iets voordat het te laat is. En dan begint u die brief met rechters zijn geen actievoerders. Als het water hun naar de lippen stijgt dan pompen ze harder. Ook als het water blijft stijgen dan trekken de rechters niet naar het Malieveld. Uh, dat maakt deze open brief dus heel bijzonder begrijp ik. Ja, omdat uh, rechters staan niet bekend als, laten we zeggen, luidruchtige types die bij het minste of geringste hun stem verheffen. Rechters doen hun werk, liefst in alle rust en uiteraard ook in alle onpartijdigheid en alle onafhankelijkheid. En daar past niet zo goed bij dat, laten we zeggen, luidruchtige optreden. Nee, u houdt gepaste afstand van de politiek, maar nu vindt u het toch nodig om, om die politiek aan te spreken. Er is een signaal gegeven, inmiddels getekend door 700 of 800 rechters... En dat betekent iets, dat doen rechters niet, niet zomaar. Mm -hmm. Dus daar moet onderzoek naar gedaan worden. Wat betekent dat nou eigenlijk in concreto, die werkdruk? En vervolgens moet de vraag beantwoord worden. En bestaat er een risico dat in de toekomst die te grote werkdruk... tot vermindering van kwaliteit van het werk van rechters kan leiden? Ja. Dat is mijn stelling. Want uh, wat is er aan de hand? Het aantal zaken is de, de afgelopen uh, nou, uh, 25, 30 jaar niet echt gestegen. Dat is zo'n beetje gelijkgebleven. Maar wat is er dan aan de hand dat die werkdruk zo toeneemt? Nou, de, er wordt meer van rechters verlangd. En met name op het gebied van de regelgeving... die veel ingewikkelder is geworden... Een rechter kan niet meer volstaan met te kijken in een Nederlands wetboek. Hij moet ook kijken naar internationale wetgeving. Hij moet naar verdragen kijken. Hm. Hij moet, vroeger keek een rechter die keek vooral naar de rechtspraak van de Hoge Raad. Dat moet hij vooral blijven doen. Maar hij moet ook kijken nu naar de rechtspraak van het Hof in Straatsburg. Naar de rechtspraak van het Hof van de Europese Unie in Luxemburg. Het is allemaal veel en veel gecompliceerder geworden... Nou zegt u, ik ben het uh, niet direct eens met die rechters... maar ik vind het wel een signaal dat onderzocht moet worden. Mm -hmm. Toch staat in uw brief, het is wachten op ongelukken. Dat geeft toch een beetje aan uh, aan welke kant u staat? Nou, dat geeft aan dat ik me zorgen maak. Ik maak me zorgen. Het zou inderdaad wel eens zo kunnen zijn dat dit signaal inderdaad... als het onderzocht is, blijkt van het is volkomen waar wat er staat. Nou, en dan kan dat tot, uh, tot ongelukken uh, uh, gaan, gaan leiden... Accidents waiting to happen. Dat is het dan. In die situatie zitten we dan. Wat voor ongelukken denkt u dan aan? Wat zou er mis kunnen gaan? Nou, het kan gebeuren dat rechters dan de zaak... ...onvoldoende tijd kunnen nemen om de zaak te bestuderen. En dat uh, de verkeerde partij bijvoorbeeld uh, ongelijk krijgt, dat zou kunnen gebeuren. Wat draagt u nu aan als oplossing? Dit moet onderzocht worden. De aard van die klachten van rechters moet worden onderzocht. En vervolgens moet gekeken worden of dat ook leidt tot kwaliteitsvermindering. En dan moet er, zal er een oplossing moeten komen. Geert Korstens, president van de Hoge Raad. Dank u wel.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 ...om 380 verdachte zaken die zij boven water hebben gekregen. Een deel van die, van die 380 verdachte zaken zijn al eerder bekendgemaakt... ...maar nu is het ook op een rijtje gezet en zijn de dwarsverbanden samengelegd. Maar er zijn ook vooral wel nieuwigheden bij hoor. En wat vooral opvalt is dat er bij die 380 wedstrijden twee Champions League wedstrijden zijn... ...waarvan één in Engeland gespeeld, drie à vier jaar geleden... Uh, specifieker gaan ze daar ook niet op in. Twee Champions League wedstrijden dus, twee WK kwalificatiewedstrijden en één EK kwalificatiewedstrijd. Uh, en verder gaat het ook nog om Champions League kwalificatiewedstrijden en Europa League kwalificatiewedstrijden. Kortom, oh. Dat zijn grote wedstrijden die beïnvloed zijn door een, uh, een crimineel netwerk dat dus omkoping doet in voetbal. Hmm. Ook Nederlanders uh, die, die daarbij betrokken uh, zouden zijn, uh, zijn er namen genoemd? Uh, er zijn zeker geen namen genoemd. Het gaat, uh, het gaat vandaag vooral over de getallen. Uh, 425 verdachten zijn er in de landen die, die meededen aan dit onderzoek, uh, samengebald dus in dat Europol. Um, 425 verdachten en vijf daarvan komen uit Nederland. Um, het gaat in totaal om verdachten uit 15 verschillende landen. Vijf dus uit Nederland en dat is relatief weinig. Als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt, daar zijn 151 verdachten betrokken. Wat vooral opvalt is dat uh, dit criminele netwerk huishoudt in het, in het, uh, uh, het Verre Oosten, in, in Azië, mm -hmm. uh, Singapore. Uh, daar komt alles uh, vandaan en daar wordt alles vandaan gegeven. Geregeld. Wereldwijd hoor. Dus het gaat niet alleen over Europa, maar ook over Zuid-Amerika, over de Verenigde Staten, over Azië zelf en ook over het uh, Midden-Oosten en Afrika. Um, maar wat wel duidelijk is, uh, en zo zei, zo zei de, de baas van Europol, Wayne Wainwright, dat ook: het is een uh, bedrog en uh, lichte bedrog en. Uh, ja, omkoping dus op een schaal die we nog nooit hiervoor hebben gezien. Nee. Verontrustend voor de voetbalorganisaties uh, in Europa. En, en is ook al duidelijk om, om hoeveel geld het gaat? Hoeveel geld ging daarin om? Er ging heel veel geld in om. De opbrengsten die vandaag genoemd zijn, um, zijn 8 miljoen. Geweest. Uh, en uh, het bedrag wat gebruikt is, de bedragen die gebruikt zijn om spelers om te kopen en uh, officials om te kopen, zijn 2 miljoen. Uh, het gaat om uh, erg grote bedragen en, en erg veel mensen die hier dus bij betrokken zijn. En uh, ja, er wordt niet meer gezegd dan uh, een wedstrijd, een Champions League wedstrijd in Engeland van 4, 5 jaar geleden. Namen van spelers worden al helemaal niet genoemd. Hoe krijgt dit dan een vervolg nou? Nou ja, er wordt, er wordt natuurlijk vooruitgekeken. Er wordt een advies gedaan aan, aan bijvoorbeeld ook de baas van de UEVA, aan Platini. Doe hier iets mee. Platini heeft de cijfers al in kunnen zien. En Wayne Wright, de baas van Europol, verwacht ook dat hier wat mee gedaan zal worden. Met het blootleggen van en op een rijtje zetten van al deze gegevens... hoopt Europol, Europol dat er um, ja, nu actie ondernomen zal worden... en misschien nogal meer actie dan al, uh, al ondernomen werd. En dat betekent ook dat, dat die spelers zich moeten gaan verantwoorden voor hun rechten? Nou ja, inderdaad, bij de individuele gevallen, daar zijn er al een aantal van veroordeeld. 14 mensen zijn al veroordeeld en hebben in totaal 39 jaar uh, straf gekregen. Dus uh, van die, die 380 gevallen die we net zojuist noemden, zijn natuurlijk al een aantal zaken ook bekend. Um, maar dat, dat, dat hangt natuurlijk per geval af of die mensen al vervolgd zijn, al opgepakt zijn of uh, uh, dat soort dingen. Uh, maar dat, dat, dat gaat per individueel geval uiteraard uh, anders. Maar 14 mensen zijn in deze zaken opgepakt en dat zal in de toekomst zullen er nog meer worden. We horen nog wat namen langskomen de komende tijd. Steven Dalenbouw, dankjewel. De activistische aandeelhouder Frans Vaas... vecht de rechtmatigheid aan van het onteigenen van achtergestelde SNS-obligaties. Hij richt zich daartoe... Nee, daartoe richt hij de Stichting Obligatiehouders SNS op. Hij heeft zich eerder ingezet... Vaas voor obligatiehouders van bedrijven als Versatel en Getronics. Vandaar activistisch aandeelhouder. De Stichting gaat de rechtmatigheid van de nationalisatie aanvechten bij de Raad van State. De Vereniging van Effectenbezitters maakte vrijdag ook al bekend de onteigening aan te vechten. Die doen dat bij de ondernemingskamer. Dit is het NOS Journaal met Dorald Meegens. Technisch dienstverlener Imtech zit met een financiële strop van minstens 100 miljoen euro. Vanwege vermoedelijke fraude in Polen. Het bedrijf stelt publicatie van de jaarcijfers uit en het lokale management is op non-actief gezet.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 De bultrug Johannes, daar is hij weer, die in december bij Texelstranden is uiteindelijk gestorven aan de gevolgen van acute spierschade. Naturalis in Leiden heeft dat bekendgemaakt. Volgens het instituut waren de ingewanden en organen van de bultrug al sterk in ontbinding en is de oorzaak van de stranding zelf niet meer te achterhalen. Het is dus niet duidelijk of de walvis de weg kwijt was. Spieren van de bultrug waren ernstig beschadigd door de grote druk die is ontstaan toen het dier op het droge lag. In Cambodja is de plechtigheid voor de crematie van koning Norodom Zianoek in volle gang. De crematie is de afsluiting van vier dagen afscheid nemen van de koning... ...waaraan heel Cambodja aan mee lijkt te doen. Correspondent Michel Maas bij het Koninklijk Paleis in Phnom Penh. Michel, hoe is de sfeer daar? Nou ja, er is hier, iedereen wacht hier op het grote moment dat de crematie zelf gaat beginnen. Uh, het lichaam van de koning ligt opgepaard in een soort speciaal paleis dat ze daarvoor hebben ingericht. En daar zijn net de gordijnen van open En de mensen kunnen dus van, uh, uh, via, door de gordijnen heen een glimp opvangen van de koninklijke familie die daar uh, voor het laatst afscheid neemt van koningin Siazo. En uh, tussen nu en een half uur wordt verwacht dat de uiteindelijke krimmaatje dan gaat gebeuren. En uh, ja, tot die tijd. Er zitten hier een paar duizend uh, hoogwaardigheidsbekleders... die zitten te wachten, te kijken en te bidden voor de koning. Uh, heel Cambodja lijkt deel te nemen aan dat afscheid van de koning. Hoogwaardigheidsbekleders daar. Maar de gewone Cambodjanen, die, uh, die kunnen ook afscheid nemen? Nou, op dit moment niet, want die worden echt uit de buurt gehouden... met dranghekken, politie. Uh, alles wordt eraan gedaan om het terrein rond het paleis... om dat vrij te houden van uh, mensen die niet zijn uitgenodigd. Maar het volk heeft de afgelopen dagen, drie dagen de tijd gehad om zelf afscheid te nemen. En vooral gisteravond, toen alle dranghekken opzij gingen, toen waren dat tienduizenden mensen die zich op het grote terrein voor het paleis hadden verzameld. Daar bloemen neerlegden, kaarsjes brandden en, uh, ja, en hier ook. Ja, vier dagen die, die, die plechtigheid, uh, tienduizenden mensen uh, die daar langskomen, dat geeft aan dat die koning heel belangrijk is uh, geweest voor de Cambodjanen. Ja, hij was heel erg geliefd. Uh, Cambodja bestaat eigenlijk dankzij deze koning. Hij was bij elk belangrijk moment in de Cambodjaanse geschiedenis was hij aanwezig. Vanaf het eerste moment dat het land onafhankelijk werd, toen was hij koning. Later sprak hij af als koning, werd hij premier, heeft hij het land heel lang geleid. En op het laatste weer als koning. Uh, hij, uh, hij is er altijd geweest voor de meeste uh, Cambodjanen. Die kennen Cambodja niet zonder hem. En nu is er dus echt een einde gekomen aan het tijdperk. En vanmiddag de slotplechtigheid, de crematie. Michel Maas bij Koninklijk Paleis in Phnom Penh. Dank De Nederlandse Zorgautoriteit wil dat zeven zorgverzekeraars laten zien... hoe ze de controle van declaraties gaan verbeteren. Verzekeraars moeten bij ziekenhuizen controleren of een rekening klopt. Dat doen ze nu vaak laat. En als ze dat doen, niet goed genoeg, zegt de NZA.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 Nederlands Elftal heeft een nieuw uit Het wit met rode en blauwe vlakken. International Strootman, Maher en Van Rijn hebben het tenue gepresenteerd. Dat deden ze in het Rijksmuseum en daar was ook Louis van Gaal de bondscoach bij. Nieuwe uit tenu vervangt het zwarte tenue waar oranje de afgelopen jaren in voetbalde. En het Nederlands Elftal, als u nieuwsgierig bent, geworden speelt woensdag... tijdens de oefening in land tegen Italië voor het eerst in rood-wit-blauw. Het is 13 over 12. De hoofdpunten uit deze uitzending. De president van de Hoge Raad is bezorgd over de werkdruk bij rechters. Hij wil een onderzoek en dat onderzoek moet voor de zomer klaar zijn. Ook matchfixing bij grote voetbalwedstrijden. Er is gesjoemeld met Champions League, EK en WK kwalificatiewedstrijden. Zegt Europol. En in Cambodja wordt Michel Maasnet... is de slotplechtigheid aan de gang voor de crematie van de koning.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 Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met oud-politicus... Willem Aantjes, die vanavond in het Max-programma Recht van Spreken... terugblikt op zijn leven. In het mediaforum 2 Janne, Kuitenbrouwer, taaldeskundige... en Tromp van de Volkskrant, en ze buigen zich onder meer... over de berichtgeving over SNS Reaal. De top van die bank moest ze de afgelopen dagen in de media... flink ontgelden, ook hier op Radio 1. Na de grootsheidswaanzin van die SNS-bankiers... wilde daarna ook in vastgoed, kocht daarbij knollen voor citroenen... betaalde de hoofdprijs voor waardeloos vastgoed, gokte er lustig op los... Met Andermans Spaargeld. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De eerste kandidaat in de nationale nieuwsquiz komt uit Almere en heet Alhert Veldhuis. Dit is Radio 1: Lunch. We beginnen met het media Het tijdschrift. Actueel bestaat niet meer. In december is de laatste editie verschenen. Marieke Kambeen is algemeen directeur van Audax Publishing. Dat is de uitgever die de stekker eruit heeft getrokken. Mevrouw Kambeen, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is dit besloten? Ja, we hadden niet zo heel veel keuze eigenlijk. Het uh, liep al een tijdje wat minder goed met, uh, met actueel. En teruglopende oplagen, teruglopende advertentiemarkt. Um, ja, was het niet meer rendabel om actueel nog te blijven uitgeven? Het, het was altijd een weekblad, op een gegeven moment werd het een maandblad. Dat is ja. blijkbaar, die, die, die switch is, heeft ook niet goed gewerkt. Nee, is uiteindelijk niet voldoende geweest om het, uh, om het blad te redden. We hebben er wat dat betreft alles aan geprobeerd te doen, maar uh, ja, uiteindelijk toch besloten dat, uh, uh, dat er geen toekomst meer is voor het tijdschrift actueel zoals we het uh, hebben uitgegeven. Nee. U, u doet natuurlijk voortdurend onderzoeken. Dit was al eerder naar voren gekomen, dat er blijkbaar aan zo'n blad geen behoefte meer is. Ja, de behoefte die laat zich eigenlijk heel makkelijk ook gewoon zien doordat je iedere keer je verkoopcijfers krijgt en uh, ziet hoe daar de meeontwikkeling uh, uh, gaat. Uh, mannenbladen in het algemeen hebben het heel erg moeilijk. Uh, Tijdschriften sowieso hebben we het lastig, maar mannenbladen specifiek is wel heel erg, uh, heel erg lastig. En uh, omdat we binnen Audax verder ook vooral vrouwenbladen uitgeven, en er is ook heel weinig te delen valt onderling tussen de verschillende bladen, tussen de vrouwenbladen en een blad als actueel, uh, ja, was dat ook nog een overweging om, uh, om te besluiten er niet mee verder te gaan. Hoeveel mensen werken er nog voor dat blad? Ja, er werkt een aantal mensen die uh, daarnaast ook voor andere titels uh, werken. Nou, die blijven ook gewoon allemaal uh, binnen Ouderspuncting. En uh, ja, de, de, zeg maar de adjunct uh, hoofdredacteur, chefredacteur die daar op laatst op zat, uh, zijn plek is helaas komen te vervallen. Ja, ja. Uh, wat gaat u zelf het meest missen van de Actueel? <laughs> nou, Actueel heeft uh, uh, met name een hele goede uh, crime-redactie. Uh, uh, ja. uh, ik denk dat dat, dat dat het grootste gemis van het blad is. Ja, um, Goed, nou ja, de stekker eruit dus. Um, we, want we vonden het op zich opmerkelijk. In december is de laatste editie geweest. En, en nu is dat bericht dan duidelijk. Maar dan dat betekent dat het al alweer een nieuw blad moeten zijn natuurlijk. Als het de maandblad is. Ja. Nou, ja, ja en nee. Het uh, stond op de planning om rond deze tijd uh, te verschijnen. Dus wat dat betreft valt het mee. Oké, okay. nou goed. De mensen die nu bij de brievenbus zitten... die weten dat hij niet meer komt in ieder geval. Dat uh, weten ze. We, ja. Dank dat u even naar de telefoon kwam. Marieke Kambeen, algemeen directeur van Audax Publishing... Het was al bekend dat Gordon en Joding weer een programma gaan maken voor RTL. En nu is ook duidelijk wat ze precies gaan doen. Even nog terug naar vroeger, want hun eerdere programma over de vloer... dat stond natuurlijk bol van foute grappen en bulderende lachsalvo's. Als je bij mij op mijn zolder komt, dan ziet het er nog beter uit. Normaal gesproken een steek ik de victory in als dit. Ah. Of dit ook in het nieuwe programma zo zal zijn, dat is nog maar even de vraag. Want de twee diva's moeten voor de nieuwe reality-serie rondkomen van het minimumloon. Ze gaan ook in een huis wonen dat ze met hun beperkte budget nog net kunnen betalen. Bas Westerweel pakt zijn oude beroep van radiopresentator weer op. Hij is een jaar creatief directeur geweest van Dierenpark Amersfoort. Maar is sinds vanochtend weer te horen op de radio. Westerweel, bekend van onder meer Fort Boyard en Topop... presenteert het ochtendprogramma op Sublime FM. Dat is het oude Aero Jazz FM. Hij blijft wel actief als ambassadeur van het Amersfoortse Dierenpark. Vanavond blikt voormalig ARP- en CDA-politicus Willem Aantjes... terug op zijn leven in het programma Recht van Spreken bij Omroep Max. Meneer Aantjes, goedemiddag. Goedemiddag. Hebt u het eindresultaat eigenlijk al gezien? Nee. Oh? Nee. Dat heb ik ook gezegd van tevoren. Toen ze me belden, ik zei ik heb het niet gezien hoor. Ik zie het vanavond voor het eerst. Oké, okay. want u bent nog van de oude stempel. U zegt van, ik hoef dat allemaal niet te zien. Ik vertrouw die journalisten wel. Ja, als ik, ik vertrouw, hoef ik, ze niet te, hoef ik het niet te zien. En als ik het niet vertrouw, geef ik geen interview. Oké, okay, dus u vertrouwde Max wel. De, de, de, de interviews, vertrouwde vertrouwde ik wel, ja. Ellis de Bruin is dat, hè? Ellis de Bruin en Sigrid. Nou, ben even de achternaam kwijt. Ja. Nou, uh, kan ik, ik heb het natuurlijk ook nog niet gezien, want ik ga vanavond ook voor de buik zitten. Maar ik kan me zo voorstellen dat het weer gaat over de beschuldiging dat u bij de Waffen-SS hebt gezeten. Ja, dat kan iedereen al wel weten, hoor, hoe dat zit. Daar ga ik ook niet meer op in. nee nou, Vindt u dat niet vervelend, dat dat steeds weer uh, wordt opgerakeld? Oh, nee. Want het heeft altijd met uh, politiek te maken. Hè? De mensen die uh, het in de politieke zin erg met me eens zijn... die vinden altijd dat het schandelijk is zoals die zaak is uh, verlopen. En uh, mensen die het politiek niet met me eens zijn... die, hebben altijd, die zullen altijd zeggen van... Uh, ja, maar, er was toch iets. U zou eens de, de heet moeten lezen die ik bij het twitteren krijg. Nog steeds... Ja, zeker. Maar ja, dat is, dat is een verdwijnen minderheid, hoor. Ja, ja. En uh, hoor eens, dus ik, uh, ik, één ding snap ik wel. Uh, u doet het ook weer, hè? U begint daarover. En zo is het altijd. Nou ja, nee, ik vroeg me eerlijk gezegd al, omdat het, omdat het heet recht van spreken. Het gaat over uw ja, leven. Maar u zei ook, ja, nou, u lokt het uit. U zegt ook, uh, ik kan me zo voorstellen dat het weer daarover gaat. Ja. Nou ja, dat is dan natuurlijk zo. Maar ik kan moeilijk... Uh, ik kan het niet verwachten, daar moet ik redelijk in blijven. Dat uh, het publiek, die uh, van die uh, schandelijke uh, televisieuitzending van, uh, uh, van Lou de Jong daar nog altijd uh, de beelden van op het Netvlies heeft, of het van horen zeggen heeft, en dat die niet die uh, al die delen gelezen hebben. Van die rapporten van die twee commissies die ja. er daarna geweest zijn. Ja. En die van het rapport van de Jong en Spaan hebben heel gelaten. En tot de conclusie zijn gekomen, iedereen kan dat lezen. Ja. Ja. Het verhaal van de Jong klopte niet. Het verhaal van Aantjes klopte wel. Ja. Nou ja, nou, u, u hebt het ik nog... gaat toch niet iedere keer dat iedereen uitleggen. Wie het wil weten, kan het weten. En wie het niet weten wil, die neemt het ook van mij niet aan. Nou zei u net, ik ben nog steeds uh, druk aan twitteren. U bent uh, wel intussen negentig geworden. Dus uh, uh, fantastisch eigenlijk dat u met al die moderne dingen ook nog uh, druk ja, maar bent. Ja, dat hangt daar een beetje mee samen natuurlijk. Hè. Want ik, uh, ik heb natuurlijk wel de beperkingen die bij mijn leeftijd horen. Mijn mobiliteit is, uh, is erg teruggelopen. En ook mijn visuele vermogen. Dus ik ben erg aan huis gebonden. En... Uh, nou ja, dan is dat een uitstekend tijdverblijf waar ik toch mijn mening kan geven. En uh, het houdt de geest een beetje scherp. Zij, uh, voor dit programma is ook gefilmd op een feestje dat onlangs voor u gegeven is, door uh, mensen van het CDA. Ja, nou, door mensen van het CDA. Het CDA heeft, het, uh, heeft de gelegenheid van mijn 90ste verjaardag daar een, uh, een heel bijzonder feestje van gemaakt. Ja. Um, en, en was dat ook een soort rehabilitatie? Ik ben voldoende gerehabiliteerd voor wie het, de waarheid wil weten, dus daar heb ik geen behoefte aan. Nee, dat ik wel heel, uh, dat me wel goed weet, dat wil ik niet ontkennen. Dat is, eh, uh, want anders had het van mij allemaal niet meer behoefte, dus 35 jaar geleden, kom nou. Als er dan nou nog behoefte is, maar... Uh, ja, wat me wel goed is, is dat de huidige generatie, dat is een hele nieuwe gaas, een nieuwe generatie moeten ze zich voorstellen hoor, die er zit. Er zit een partijvoorzitter die dat de nauwere nood 35 jaar geleden heeft meegemaakt. Er zit een nieuwe fractievoorzitter die dat uh, ook niet meer zo bewust, uh, anders toch als, als uh, ergens een jeugd heeft meegemaakt. En dat die er geen vrede mee hadden dat het tussen het CDA en mij zo afloopt. Ja. Nou, dat moet ik zeggen, dat vond ik wel heel bijzonder. Hij ja, ja. had het lustig kunnen zeggen: Ja, we hebben wij geen boodschap meer aan horen. Dat, dat is allemaal van vroeger. Dat is allemaal onder andere verantwoordelijkheid gebeurd. Ja. Maar nee, dat, en, dat, dat wil ik helemaal niet ontkennen: dat, nee. ik, dat, dat ik dat heel erg. Uh, heel erg op prijsstap ja. gesteld. Juist omdat het initiatief uitgegaan is van een generatie... die zich daar helemaal niet verantwoordelijk voor behoefde te gevoelen... dat het tussen het CDA en mij altijd een beetje wat moeizame verhouding gebleven is. Ja. Uh, ze hebben daar gefilmd. Uh, we gaan zien of het uh, vanavond in die uh, uitzending zit. Recht van spreken. Uh, dat moet u dus ook afwachten, want u hebt hem nog niet gezien. Oh, dat denk ik wil ook niet zien. Nee, 11 uur. Maar ik ga toch vanavond wel kijken, neem ik aan. Ja, dat, ja, ik denk dat ik daar niet onderuit kan. <laughs> Oké, okay, 11 uur is het op Nederland 2 bij je omroep, Max. Zeg ik ook tegen onze andere luisteraars. Maar ja, fijn dat u weer van de telefoon kwam. Ja, goed, hoor. Daag. Da Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles, naar blokken. Het mediaarchief. Het is vandaag Wereldkankerdag en dat herinnerde ons aan Wie is de Mol 2006. Die serie werd gewonnen door actrice Frederike Huids. Zij was voor de opname genezen verklaard van darmkanker. Maar na de opname kwam de ziekte weer terug, zo erg dat ze er zelfs aan overleed. Op het moment dat de serie werd uitgezonden. Tijdens de gebruikelijke terugblik aan het eind van het seizoen was zij dan ook niet aanwezig. Maar ze kreeg wel het laatste woord van presentator Karel van der Graaf. Frederike Huids won een pot van 24.475 euro. Vlak voor haar dood bepaalde zij dat de helft van dat geld moet worden geschonken aan het Wereldnatuurfonds. De andere helft gaat naar Kika, het Fonds voor Kinderen met Kanker. Het is echt zo ontzettend leuk hier. De Mol was een ongelooflijk avontuur. Jezelf onder te dompelen in een spel vol vertrouwen en wantrouwen: van intriges, van oude en nieuwe vriendschappen. Het was één groot feest. Maar vooral drie weken lang weer kind zijn. Ongestraft mogen liegen, jezelf verdacht maken. Oh, het zit gaaf. Voortdurend klooien. Heerlijk. Hoewel heerlijk, de spanning van de executies was bijna onverdraaglijk. Klooien, liegen, verdenkingen en dan winnen. Te winnen van de anderen door mol te ontmaskeren. Dat was geweldig. Hoewel ik op 4000 meter hoogte na het fietsen voor mijzelf al gewonnen had. Mezelf al gewonnen had. Zo moet het eigenlijk altijd zijn, het leven. Een feestelijk en hartstochtelijk spel. Gespeeld met nieuwe en oude vrienden. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Ja, met uh, twee Jannen, heb ik al gezegd. Jan Kuitenbrouwer en uh, Jan Tromp. Jan Kuitenbrouwer is journalist, columnist van NRC. Taaldeskundige Jan Tromp werkt uh, voor De Volkskrant. Hartelijk welkom allebei. Uh -huh. uh, volgden jullie Willem Aantjes al of niet? Ja, Twitter? op Twitter. Zeker? hem? Meteen. Ja, tuurlijk. Heb je nu net gedaan? Of? Nee, oh, nee, nee, nee. nee. Okay. Ik volg hem al vanaf het begin. Ik heb ja. hem net ook op volgen gezet. Hè? Ja, de, de, ik ben niet zo... Uh, uh, het spijt me. Niet zo van Twitter. Maar ik weet uh, van hemzelf dat hij het eh, inderdaad al, uh, al jaren doet. En precies om de redenen die hij uh, aangeeft... en natuurlijk ook om de vinger aan de pols te houden. En als het maar even kan, uh, als hij daar maar even gelegenheid voor krijgt... een ingezonden stuk in um, Trouw, ja. met name het dagblad Trouw, ja. zijn krant, uh, te schrijven. Want het ging toen niet goed met het CDA, in 1980, zullen we maar zeggen. Het ja. had er nooit mogen komen, volgens Aantjes... En uh, het gaat nog altijd niet goed. Hè? En dat is uh, denk ik ook nog altijd de reden waarom dat uh, oorlogsverleden, wat je tussen zware aanteken, uh, aanhalingstekens moet plaatsen, want uh, het heeft een veel grotere lading dan beg uh, dat begrip, mm -hmm. dan het daadwerkelijke verleden van Aantjes. Waarom dat oorlogsverleden hem nog altijd achtervolgt. Ja. Ja, maar ook, uh, de, laten we zeggen, toen met de gedoogconstructie... heeft hij zich ook uh, nadrukkelijk daar tegen uitgesproken. Ja. Dus hij bemoeit zich ja. echt nog wel met de actuele politiek. Voor ja, nu. Zeker, zeker. En hij probeert... Kijk, hij heeft destijds, uh, eind jaren zeventig... heeft hij als voorman van de uh, ARP, samen met andere antirevolutionaire... echt hartstochtelijk gepoogd om de totstandkoming van het CDA te vermijden, omdat dat een grauwe middenpartij uh, zou worden. Dat wisten ze uh, zeker. Hij heeft zijn gelijk gekregen, althans uh, in elk geval in zijn eigen ogen. Maar hij heeft daar ook eeuwige vijandschap aan overgehouden... Ja. van een aantal prominenten binnen die partij die hij uh, in de wielen reed. Ja. Um, goed, aantjes dus vanavond te zien in dat programma van, van uh, Max. Um, het andere puntje was het actueel, Jan. Uh, Jan Kuitenbrouwer, zeg ik nu even, voor de, voor de luisteraar. Goed, ik, voor de kijk. Dit was Jan Tromp, hebben nu Jan Kuitenbrouwer. Ja, uh, ja, actueel, dat is zo'n blad. Wat, ik moet eerlijk zeggen, ik las het ook alleen maar bij de kapper, heel af en toe. Ja, het is die, die, het is, ik begrijp dat niet, die, die strategie van Audax. Ten eerste dacht ik, wacht even, actueel. Wanneer was HP, de laatste keer? HP, ja. dat is um, samen met het management team. En ik weet niet, bestaat de Metro nog? Of is die inmiddels ook opgedoekt? Die krant. En dan zouden, dat zou dan het totaal aantal titels... dat Jan Dijkgraaf niet overleefd heeft... Uh, op <lacht> vier gebracht hebben. <lacht> nog een Jan. Dus uh, dat is ook wel even uh, waarvan akten, zou ik maar zeggen. Nou, maar die, is, die zat ja, daar wel dan trouwens, Maar dit tezijde... Um, uh, Nee, maar die strategie van Audax, dit is, het gaat heel slecht met een blad... Dus dan maken we er een weekblad en dan maken we er een maandblad van. Nou, dat is, ja, dat is net als, alsof je tegen iemand zegt: U heeft nog een jaar te leven, maar kop op. We, weet je wat, een, een soort open dichtje noemen ze dat, geloof ik, in de, in de geneeskunde. Dat ze, ze zaken openmaken en denken: Nou, nee, dat, nee, daar gaan we niet aan beginnen. Dat naaien we gewoon weer dicht. En we sturen de patiënt naar huis. Dat is eigenlijk uh, wat er gebeurt, want het is natuurlijk gewoon een vooraankondiging van het einde. Oh, dus uh, HP de tijd, dat kan binnenkort ook de deur zijn? Absoluut, te natuurlijk. Je kunt, ja, misschien, je kunt naar nou, een halfjaarlijkse frequentie, dan kun je hem nog naar een jaarlijkse frequentie gaan, of een <laughs> vijfjaarlijkse frequentie. <laughs> ja, blad. Lustre, ja, ja, dat kun je allemaal wel doen, maar dat is natuurlijk gewoon de dood in de pot. Nou, de mannenbladen doen het niet goed, zei die mevrouw net. Uh, ja. Dat is denk ik een feit, hè? Ja? Hoe kan dat eigenlijk? Dat gaan vrouwenbladen... Dat, dat nee. onder, dat ik dat Slechte mannenbladen niet doen het ja. niet goed. goede mannenbladen ja. doen ja. het Maar dat goed. zijn er mannenbladen. nou ja Je hebt bijvoorbeeld Men's health, dat doet het volgens mij hartstikke goed. Oh, en eh, GQ. Ah, en dat ja, je ja. moet wel een goed mannenblad maken. Ja, ja. Want uh, het, de, het laatste mannenblad dat ik in handen kreeg... was geloof ik de lach. Dat is wel erg ah, lach, ja, lach. dat bedoel ik. dit is meer een opa-blad. actueel is ooit begonnen als de Rits, hè, vroeger. Dat heette vroeger de Rits. de Rits, inderdaad, ja. Nee, het Kroll, is. Een he? treffende titel, vond je niet? Ja, nee, ja. zeker. zeker. En het, het was een soort. Moet je nagaan. Als je na, als, ik bedoel, de, de panorama is toch ook niet echt dat je zegt. een monument van. Nee, uh, maar van maar de een beetje op. En Dit was dan eigenlijk nog weer de Poormens-panorama, weet je wel. Dus het was echt. derde rangs. Hmm. En uh, ja. Was daar toch nog, uh, op een gegeven moment was Jan Dijkgaf namelijk wel degelijk. Dat, ja. dat vond ik destijds een, een, een, een verbijsterend feit. Dat hij co-hoofdredacteur was van Actueel tij, okay, en HP de Tijd. En dat we op een gegeven moment ook co productie waren. Want die, weet je nog dat ze op een gegeven moment in de vuilniszakken van uh, uh, ja. kamerleden hebben zitten. Ja. Dat, maar, dat, dat, was, dat was een was weer... actueel, uh, pro actueel productie. Ja, maar dat was volgens mij wel weer onder een andere titel. Ja, dat was, dat was een binnenhof-buitenhof-special. Ja, ja. ja. ja. Maar die was door de redactie van Actueel in elkaar ah, gezet. Okay, okay. Dus, ja, dat was in mm. Dijkham. Ja, Peter R. De Vries is zelfs nog hoofdredacteur geweest bij ja. ja. Nou goed, ja, uh, we, we kunnen hem niet meer lezen, helaas. Uh, zometeen na half 1 praten we door over andere zaken. Eerst het laatste nieuws door Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Europese politieorganisatie Europol heeft een internationaal crimineel netwerk blootgelegd... dat zich bezighoudt met matchfixing bij voetbalwedstrijden. In totaal worden 425 officials en spelers verdacht. Er wordt ook gesproken over vijf Nederlanders. Verdachten zouden zich hebben laten omkopen om de uitslagen te beïnvloeden... van meer dan 380 wedstrijden in 15 landen, vooral in Europa. De overheid heeft om 12 uur het nieuwe alarmsysteem NL Alert getest. In heel Nederland kregen mensen met een daarvoor geschikt mobieltje een testbericht... waarmee ze kunnen controleren of hun telefoon goed staat ingesteld. In de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh zijn honderdduizenden mensen op de been... voor de crematie van koning Norodom Sihanouk, Die overleed in oktober op 89-jarige leeftijd. Afgelopen maanden lag zijn lichaam gebalsemd opgebaard... om het volk gelegenheid te geven afscheid te nemen. En de bultrug Johannes, die in december bij stranden is uiteindelijk gestorven aan de gevolgen van acute spierschade. Naturalis in Leiden heeft dat bekendgemaakt. De spieren van de bultrug waren ernstig beschadigd door de grote druk die is ontstaan toen het dier op het droog lag. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In het zuidoosten is het nog bewolkt, maar ook daar klaart het nu snel op. De middag verloopt zonnig, maar aan het einde van de middag arriveert er al een eerste bui in het noordelijk kustgebied. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het noorden en 10 graden in het zuiden en er staat een stevige westenwind. Vanavond en vannacht breiden de buien zich vanuit het noorden uit over het hele land. In de nacht wordt de bovenlucht kouder en daardoor neemt de kans op winterse neerslag toe. Het blijft stevig waaien en daardoor blijft de temperatuur iets boven nul. Ook morgen komt nog een aantal winterse buien voor en tussen de buien doorschijnt af en toe de zon en het wordt circa 6 graden. Maar tijdens een natte sneeuwbuien zakt het kwik naar een graad of 2 de wind waait ook morgen nog steeds uit het westen... en is matig tot vrij krachtig boven land en tot hard aan zee. Woensdag valt er regelmatig neerslag. In het zuidwesten zal het waarschijnlijk regen zijn... maar in het noorden en oosten is er kans op sneeuw. De maximumtemperatuur ligt rond 5 graden. Donderdag moeten we opnieuw een graadje inleveren... en is er overal kans op winterse buien. Vrijdag en in het weekend ligt de temperatuur overdag net boven nul... en in de nachten vriest het licht tot lokaal matig. De kans op sneeuwbuien blijft aanwezig en dat maakt het volop winter. Lunch met Jurgen van den Berg... En het mediaforum met Jan Kuitenbrouwer en Jan Tromp. Um, het ging dit weekend bijna alleen maar over de nationalisatie van SNS-Bank. Minister Dijsselbloem, Jeroen Dijsselbloem zat bij Buithof. Diederik Samson, de fractievoorzitter van de PvdA even Eva Jinek op zondag. En de kranten stonden er natuurlijk vol mee. Um, Jan Tromp, um, oud-SNS-topman Sjoerd van Keulen... dat is een beetje de zondebok geworden overal. Um, is dat handig dat we iemand hebben waar we onze woede nu op kunnen richten? Nou ja, het, is, het is vooral uh, onvermijdelijk... Ik bedoel, uh, uh, we hadden na het uh, e-check met ING en ABN AMRO... met elkaar onder leiding van onze regering afgesproken... dat het nooit meer uh, zou gebeuren. Toezicht zou worden aangescherpt en verdomd. Binnen een paar jaar tijd is uh, daar de volgende, uh, het volgende miljardendebakel. Uh, nou ja, als dat wordt aangericht uh, door iemand... althans onder leiding van iemand die... Uh, buitengewoon ondernemend uh, zijn gang is gegaan een uh, aantal jaren. En die uh, nu op zo'n debaculeuze manier het onderspit delft. Met medeneming van uh, bonussen. Ja, dan hoef je niet in de journalistiek te zitten... om daar uh, verontwaardigd over te zijn. Ja. Ja, zoals jij de vraag formuleert, is het inderdaad een beetje... Van uh, het is een gericht, er moet een kop rollen. Maar, en dat, dat effect zie je natuurlijk soms wel. Um, in de politiek zie je het heel vaak, natuurlijk. Van uh, uh, moet iemand aangewezen worden. Daar kunnen we onze woede dan op koelen. Maar in dit geval is het. Uh, het meest verbijsterende is eigenlijk nog dat die man. Dit, want hoe, hoe lang heeft deze uh, kwestie niet gesleept? Ik bedoel, dat die bank nou, dood en doodziek was... was natuurlijk al nou, geruime tijd bekend. Nou, niet, niet zo verschrikkelijk. Nou, niet toch, zo ik al met al, lang. geloof ik. Want er, er, er zijn in uh, 2009 al allerlei berichten geweest... over dat het helemaal niet goed zat bij die bank. En sindsdien is die man benoemd tot... Een boegbeeld van ja. de Nederlandse financiële industrie. Althans no tot, tot, uh, tot de lobbyclub. Nou ja, boegbeeld, maar dan ben je toch een uh, ambassadeur. Ja. Je bent een soort ambassadeur van de Nederlandse gelijk. financiële industrie. Ja. Terwijl iedereen, uh, uh, uh, uh, zeker in die financiële wereld... want daar is men natuurlijk over het algemeen wat beter op de hoogte... dan het, al, dan het grote publiek. Dat heeft geweten. Ja, nou, ja, dat is verbijsterend. Vind nou, ik. Ja, want, want het, het is wel zo dat deze man uh, ten tijde van toen. Uh, nou ja, werd gezien als iemand uh, visionair. Die, die ging die sns reaalbank weer het bovenop Hetzelfde geldt de, het ja. natuurlijk destijds voor uh, Dirk Scheringa. Dat ja. was een nieuw soort ja. ondernemer in, die, uh, in de wereld van, van de krijtstreep uh, pakken. Ja. Dat waren uh, enthousiaste, ondernemende uh, jongens. die spraken in een taal die wij konden verstaan. Je niet En het was allemaal nog voor uh, het ishek van Lehman Brothers. Ja. Uh, dus toen, ja. toen SNS naar de beurs ging, daar een paar miljard op haalde... een belangrijk deel van dat geld stak in een vastgoedonderneming. Toen dachten we toen nog, 2006, dat gaat goed. Ja. En, en Van Keulen zei ook, ik blijf trouw aan de spaarders. Ja. Ik weet... Uh, waar wij vandaan komen. Ik ga er niet een ja. patje peren getent van maken. Ja. En er was op dat maar moment dat... ook geen reden om te veronderstellen dat hij dat wel zou doen. Uh -huh. Nou, wat mij, ik, mij, ik moet zeggen, de, um, je vraagt je af ook. Hè, um, of hoe graag wil de burger al deze dingen nou precies weten? Uh, van de week werd mij. Nou, van de week werd mij in nieuwsuur uitgelegd dat die, die, die, die ASN. He, dat is dus zeg maar uh -huh. die, die groene okidoki onderdeel van, van SNS de SNS-reaal. SNS dat die uh, totaal met handen en voeten gebonden was. En dat die ook op een gegeven moment niet wist waar ze met dat geld heen moesten. En dat allemaal maar weer naar die moedermaatschappij hebben. Dus met andere woorden, dat dat, dat eigenlijk gewoon een, een, een cosmetische marketingoperatie was. En dan vallen mij wel even wat mijn kaak uh, wel uh, kaakement wel even op het tafelblad en dan twitter je daar iets over van goh was er nou niet één financieel journalist die mij dat uh -huh. vijf jaar geleden toen die enorme of tien jaar geleden al toen die enorme campagne op gang kwam Um, mij daarop gaan mm -hmm. attenderen. En dan twittert iemand terug. En die zegt: Ja, nou ja, Peter Verhaar heeft er weliswaar uh, wat het, het nodig over gezegd. Maar dus die dingen nee, maar hebben die, wel we ergens gestaan maar, in de maar kant. Die, maar willen wij dat? Hoe uh, graag willen die wij al die, deze dingen die precies weten? Die kasten kregen ook jarenlang uh, ongelijk. Jarenlang waren er wel een paar, niet te veel, ja. journalisten die zeiden: Die huizenmarkt, jongens, dat kan niet zo ja. doorgaan. Ja. Ja. Dat stort in elkaar. En aan het eind van het jaar werd elke keer wereldnieuw... Dat dat moet. Dus gebeuren. Dat, dat hele, die, die, zeg maar, die, die, die, die hele uh, uh, financiële industrie, die heeft zich ontwikkeld op, toch op basis van uh, een soort heel diepgewortelde gewortelde uh, behoefte bij de mens om te blijven geloven, te kunnen geloven... in die aloude mythe van de alchemie. Eh, je hebt zand, je hebt stof, je, <laughs> je, hebt, je hebt zaagsel. <laughs> okay, het is allemaal niks ja, waard, maar je heerlijk. stopt het bij elkaar... in exact de juiste formule, dan heb je goud. Ja. Want, ja. Even nog even, even, even, even, ja. even over de journalistiek. He, want ja. Bert Wagendorp die twitterde daarover... Uh, wat is eigenlijk het verschil tussen wielerjournalisten... die, hoor ik al maanden, zegt hij, niks zagen... Ja, en hun financiële collega's die ook niks zagen. Ja, nou, Bert is een, ja. een wielerfanaat. Ja. Nou, ja. En, die, die, en Bert is wielerjournalist journalist geweest. Ja. En die voelt zich enorm op zijn staart getrapt... en, ver en verklaart al die, die, die critici ah. van de, van de wielerspoort. Verklaart, verklaart ja. Maar heeft hij toch een punt dat hij zegt... financiële Bar journalisten Bar Dorp, hebben ook zitten te Hij heeft dus een punt. Maar je, denkt, je moet twee dingen... Het gaat om twee dingen. Het gaat om... Ja. Uh, was het uh, formeel genomen bekend als Peter Verhaar... Uh, die, dat, die die balansen kan lezen en jaarverslagen kan analyseren... en die schrijft een stuk in het FD waarin hij zegt... mensen, ASN, het is een fictie, ja. uh, stay away from it... Okay, dan, dan heeft, het, ja, heeft het ergens gestaan. En zo heeft over Lance Armstrong, het heeft wel ergens gestaan. De heel de collega-journalisten hebben hun schouders opgehaald. En, ja, ja, dat weiden? is een groot verschil. Jan Doping uh, is en was illegaal hier is niks illegaals nee, uh, maar gebeurd. Het was, willen allemaal, de waarheid weten. het was allemaal mm. uh, conform uh, de regels. Mm. Uh, je, kunt, je kunt zeggen, de hand is op een verschrikkelijke manier uh, overspeeld. Maar doping was illegaal. Ja, en Bert, Bert ja. Wagendorp is altijd een van de journalisten geweest... die heeft gezegd, natuurlijk... Gebeurt dat in die sport? Ja. Loopt niet te zeiken nee, ja, uh, ja, ja, daarover. Ja, ja. Okay, de, de financiële belangen van. van die, dat is wel een mooie parallel. De financiële belangen van de wielersport. en de financiële belangen van de financiële industrie. zijn ook weer zodanig groot. dat uh, uh, het vrij moeilijk is voor journalisten. om daar echt doorheen te breken. Wielersjournalisten die altijd... wieler journalisten. zaten maakten de deel uit. van dat. Uh, van dat wereldje. Nou, dat Veel meer dan financiële bedoel. journalisten nee. deel uitmaken. Oh, nee, die komen, die komen niet bij, bij meneer de bankier over de vloer. Nee, maar die staan wel op het Dammarkt natuurlijk. Voor duur. Dat zijn de analisten, zoals ze dan heten. Uh, waarvan je jezelf ook altijd afvraagt... Wat is je, hoe ziet jouw aandelenportefeuille er eigenlijk uit, weet je wel? Ik <laughs> wil nog één um, vraag even over uh, Jelle Brandt Korsjes, want die heeft op, uh, op Twitter is hij een actie begonnen... om die van Keulen eigenlijk tot orde te roepen. En hij heeft ook allemaal uh, uh, mailadressen gepubliceerd. Niet rechtstreeks van, van Keulen, want die waren niet beschikbaar... maar dan via zijn secretaresse. En hij zat dan in allerlei andere clubjes nog. Is dat dus eigenlijk actiejournalistiek, zou je kunnen zeggen? Uh -huh. is dat, kan dat, vind jij Jan, Tromp? Ja, actiejournalistiek. Uh, uh, het is een beetje ouderwetse, geloof ik, uh, vorm van uh, journalistiek. En deed Jelle dit als... Journalist of vanuit nou ja, ja. persoonlijke twitteraar? Als tweeter. Ja, ja. Oké, okay. ja, nou ja. Reisjournalist. Nou, nou, gewoon als, als, als, als iemand die ook uh, straks 287 euro moet betalen voor die bank. Nou ja, ja goed. Het is de, de, ik begon al het met is... te zeggen dat, dat dat wekt natuurlijk een gigantische uh, irritatie op. En terecht afgezet tegen het feit dat we hier weer, het is niet de eerste keer een bankier hebben die met uh, miljoenen uh, wegkomt, dan voel je je toch genaaid. Ja. Nou, het is zoals het gisteren nu en in in, eergisteren in het nieuws kwam van uh, de, de staat gaat proberen die miljarden te verhalen. Ja, uh, dat ja, klinkt het is, al heel... Dat is een uh, uh, dat klinkt, ja, dat, en, Maar bovendien volslagen ereëel, want je kunt uh, een paar van die mannen met terugwerkende kracht wel hun bonussen afnemen. Nou, wat heb je dan? 10, kan het 10 nog 20 miljoen? Stel dat dat zou lukken, maar dan is het, nu maar het, nog... het verbaan, natuurlijk Maar ja. het gaat om het gebaar natuurlijk. Het gaat om psychologische ja, effect geen, van zo'n uh, zo actie. Maar zo'n dat zit er toch echt niet in, hoor. Nee. Nee. Uh, nou ja, goed, ze gingen het allemaal uitleggen van het weekend. Uh, Dijsselbloem zat bij Buitenhof. Deed hij ja. dat goed, trouwens? Ja, vond ja wel. ik vond het gewoon goed. Ja. En het is... Het is, het is uh, hij is heel cool. Ja, en het is zo opmerkelijk. Die man die... Uh, hoeveel Nederlanders zouden die man een half jaar, drie kwart jaar geleden... Uh, gekend hebben? Hij was voortdurend tweede man in de fractie Centrale Speel... Daar. Hij, uh, hij behoede uh, Cohen voor vroegtijdige opstand van de fractie... tegen uh, dienstleiderschap. Uh, hij vormt al jaren een duo met Diederik Samson. Voordat ze naar bed gaan, bellen <lacht> ze elkaar. En als <lacht> ze opstaan, dan bellen ze elkaar. En uh, plotseling is die... Ik wou zeggen jongen. Plotseling is die man <lacht> naar voren getreden. En dat doet hij zo buitengewoon... Cool, ja. heel professioneel, ja. Ja. heel helder. En voortdurend heb je het gevoel... hij vertelt niks meer dan hij kwijt is. Mm -hmm. Nog even over de, de, de mm -hmm. 23-jarige student Joanna. Daar moeten we het nog even over hebben. Die is ja. gearresteerd toen ze bij de viering ja. van de koningin... Uh, dat is jaren. echt het verhaal van de dag. Ja. Die hield een, vast een bord het. omhoog. Ja. daarop had zij geschreven, weg met de monarchie. Het is 2013. Uh, meisje ja. is verontwaardigd. Ze vindt dat ze leuk is in het uiteren. Ja. Een karton. Het is, werkelijk, ja. dat is, dit is bij een grove schande... Gro die, al die agenten die, dit, die hierbij betrokken zijn geweest... To, ik, eigenlijk tot aan de hoofdcommissaris van, de, van het korps Utrecht... die moeten, denk ik, onmiddellijk uit hun functie worden ontheven. staat in de wet hè, dat het niet mag. Dat wat niet mag. Nou, koningshuis, uh, ja, het koningshuis Het ja, dit staat is geen weg met de monarchie. Geen, dit is geen belediging. Het is 2013... Dat was uh, ja. de tekst. Leg eens uit wat daar beledigend is. Nee, nee, nee, nee, want dat, dat is. Dat is ik, ik speel even de advocaat. Oh, de oh, bekele de bekele ja, de ja duiven, maar, van, maar, okay. maar wacht even, dan, gaan we dan, dan wordt het een interessant proefproces. Want dan gaan we dus de definitie, de grenzen van de definitie van de Maastrichtse uh, uh. definiëren. En als je dus zegt: het is mijn politieke opvatting dat een monarchie niet. Uh, van 2013 is, dat is in feite wat daar staat. Mm -hmm. Als dat ook al majesteitsschermis ja, is... Het is, is kenmerkend, denk ik, voor, voor uh, de bangelijkheid... die bestaat onder uh, heel veel zogenaamde gezagstragers. Of dienaren. Ja, die zijn er heel nerveus van, van geworden. Ben, ben, ben, ben een heel feestje Beatrix hier. Coro, als dat in godsnaam. Ja. Uh, maar, maar goed, al alsjeblieft kijken dat de weer niet grimmig, grimmig wordt. Ja, als die foto's ziet. ja, vertel. hij ligt hier en er is zelfs wat bewegend beeld van. Ik bedoel, we zien een jonge vrouw met blond lang haar in een blauwe jas... en die heeft een stukje strookkarton in haar hand... Ja. waar met een ballpoint opgekalkt is in de haast. Weg met de monarchie, het is 2013. Wel goed gespeld. Wel. Het is wel correct gespeld, uh, zeker. Um, en daar staan wat, wat omstanders? omstanders omheen, over het algemeen ook terug. Vrouwen, huisvrouwen, die één die, ja. uh, hey, stelletje ik zie nu met het. een paraplu. Kijk dan, we, we hebben hem ook even op het internet gezet. Daar staat links een man met een, para, een paraplu ja, en een, een oortje ont. in. Ja. Ja. Die heeft het doorgegeven. Oh, is geheim agent. Ja, dat zou zeker. heel goed een, een, een AIVD'er ja, ja. kunnen zijn. Ja. Uh, het is overigens opmerkelijk, want nu heeft de, op deze foto heeft de vrouw donker haar. En op deze foto blond. Dat is ja, toch die wel intrigerend. Er is één van deze beide foto's is geshopt. <laughs> um, maar maar ik bedoel, dit is het. En, toen, en, en volgens ja. de politie werd de sfeer grimmig. Ja. Uh, dat is wat op dat bord ja. staat. Het is 2000. Oh ja, dit is het andere bord. Alsjeblieft, gedraag je een keer naar de... Uh, nee, ik vind dit, ik vind dit echt, echt een grote schande. En het is ook hele slecht. Weet je wie hier het meest ongelukkig mee is? De koningin. De koningin. Denk het al. Ja, ah, weet je dat? dit ontzettend slechte PR voor, ja. het, konings, voor het koningshuis. Dit. Uh, er wordt nog gesuggereerd hier in mijn oor. Ik hoor soms stemmen. Uh, dat het kan, dat het haar anders is omdat het heeft geregend. Oh. Okay. Okay. Dat is nou, voor verrijd. de regen, na de regen. Ja, ja dat zou kunnen. Ja, Maakt niet zoveel uit. Het gaat om dat, Dan om dat vrij lang kan staan met dat bord. Ja. <laughs> Dank dat jullie hier waren, Jan Kuitenbrouwer ja. en Jan Tromp. U hoort al even een stukje gitaar. Uh, dat gaan we nu opnieuw uh, laten horen. Want het is van de Radio 1 CD van deze week. Die is van Huub van der Lubbe, de zanger van De Dijk. Jij geeft mij andere ogen. Met een heel ander zicht. Op een andere wereld. In een heel ander licht Jij geeft mij andere ideeën Dan mijn oud groot gelijk Jij geeft mij andere ogen Met een gloednieuwe kijk Jij geeft mij andere ogen Met een andere blik Met een andere visie Op iets anders dan ik Jij geeft glans aan de dingen met het lief van jouw lach Jij geeft lucht aan mijn somber Jij geeft kleur aan de dag Jij geeft mij andere woorden In een andere taal Goed nieuwe beelden voor een heel ander verhaal Weg die grote gebaren Van mijn holle gepraat Jij laat me stilstaan Bij waar het om gaat Jij maakt me anders Je draait mijn slag Jij wijst me richting Die ik zelf nog niet zag Mijn donkerste duister Maak jij zonneklaar. Jij, jij maakt me waar. Jij geeft mij andere dagen, maar grauw maakt je plan. Een andere nacht in de warmte bij jou. Jij vist de parels voor mij uit het slijt. Geef mij hand erover, met een gloednieuwe kijk. Jij maakt het anders, je draait alles om. Jij wijst me een richting als ik er niet uitkom. En ik laat je mijn gang gaan. Ik heb geen enkel bezwaar. Verlangen, zo heet het album van Huub van der Lubbe, de zanger dus van de dijk. En daarvan, jij maakt me waar. Dat album is deze hele week Radio 1 CD. We gaan beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. De eerste kandidaat komt uit Almere, is 66 jaar en heet Allard Veldhuis. U bent evenementenorganisator geweest. Ja, en uh, lid van D66 voor de, in de gemeenteraad. Ook en, nog. Uh, en Sinterklaas in georganiseerd. Van alle dingen georganiseerd. En nu maar gewoon, nu? Rust. Rust. <laughs> ja, Af en toe mee quizzen, dus. Ja. Uh, we gaan kijken of het nieuws een beetje is blijven hangen. Uh, eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Dat komt de Nationale Nieuwsquiz. Door naar Mali. Want Franse gevechtsvliegtuigen hebben dit weekend zware bombardementen uitgevoerd in het noorden. Dankbaarheid bij de Malinese bevolking is wat we zien op de Franse televisie. Meneer Lom, gelooft u er werkelijk niet in dat Frankrijk heeft ingegrepen vanwege die islamisten? Die een excellent argument om te ja, over Mali gaat het. Uh, zaterdag bezocht dus de Franse president Hollande dat land. Op het programma stond een bezoek aan de hoofdstad Bamako en een bezoek aan een andere stad. In welke andere stad? Ja, dat is goed. Dat was vraag 1, inderdaad. Uh, vraag 2. Gisteren bevestigde de regering van Niger dat speciale Franse eenheden een uh, mijn beschermen in dat land. Welke stof wordt er in die mijn gewonnen? Uranium. En ook dat is goed, Franse werknemers van die mijn... die zouden wegens de oorlog in Mali een doelwit zijn voor extremisten. Vraag 3 is een kop uit de krant, die lees ik voor. En u krijgt er ook nog drie mogelijke antwoorden bij te horen. En het is zaken dus om die met elkaar te combineren. De kop luidt als volgt een hartekreet uit onverwachte hoek. Gaat dit over 1, Geert Korstens, de belangrijkste rechter van het land. Die vindt dat de werkdruk voor rechters te hoog is. 2, voetballer Theo Jansen, die zijn trainer Fred Rutte steunt... in zijn boosheid op Vitesse-eigenaar Jordania... En de groep huisartsen die ontevreden is over het 1 januari ingevoerde elektronisch patiëntendossier en een bodeprocedure is begonnen. Dat is optie 3. Welke van die drie horen bij? Een hartekreet uit onverwachte hoek. Optie 1. Geert Korstens. En dat is goed. Hij schreef dus een brandbrief die vandaag in NRC Next staat. Kostens betuigt hiermee steun aan zeven rechters van het hof in Leeuwarden. Die schreven half december in een manifest dat ze hun werk niet meer goed kunnen doen door de hoge werkdruk. Vraag 4. Van welk rechtsorgaan is Geert Kostens de president? Uh, van uh, uh, de, de, de Hoge Raad. Dat is goed, ja. En daarmee is hij de hoogste rechter op het gebied van civielrecht, strafrecht en belastingrecht. Vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? En Den Haag heeft een de een goed, uh, goed, goed record. Ze pakken uiteindelijk uit meer punten als thuis. Maar op een gegeven moment was het niet meer aan te lopen voor, voor Den Haag. Dan ging die bal zo snel. En uh, ja, toen was het wel aardig om te kijken ook. Dik advocaat. Dat is goed. PSV won zaterdag met 7-0 van ADO Den Haag. Vraag 6. Welke PSV-speler werd man van de wedstrijd tegen ADO... met twee prachtige doelpunten en ook nog een assist? Dries smettens. Ja dat schot zat er goed in. Fantastisch. geweldig. ja. Uh, laatste vraag gaat heel goed tot nu toe. Maar die vier punten kunnen er ook nog bij. U krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie bedoelen we hier? Dus het gaat om een persoon. Uh, als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Na mij kwam de zondvloed. 3. Jellebrand Kostjes wil mij desnoods stoken. Stop. Dat is de. de... De directeur van de SNS-bank vroeger. Uh, hoe heet hij? Uh, Sjoerd. Sjoerd. Um, Sjoerd. <laughs> ja, Sjoerd. Ja, ja, zijn achternaam ben ik even kwijt, maar ja. hij wilde dus de. Ja, ik snap het, maar de spelregels zijn dat we de ja. achternaam moeten horen. Ja, ja, ja. Ja. ja. Hoe heet die man? Sjoerd. Poef, nee. Ik heb hem uh, drie keer gelezen vanmorgen, maar. <laughs> ja, dat is natuurlijk jammer. Hoe? Ploeger? Sjoerd Ploeger. Nee, dat is niet goed. Uh, Sjoerd van Keulen is Juist. het, inderdaad. Ja, ja, dat is jammer, want um, ja, die punten hadden er nog wel lekker bij gekund, natuurlijk. Uh, blijven steken op uh, zes, uh, uiteindelijk. Uh, daarmee gaan we ze dan vermenigvuldigen in deel twee van de quiz.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 is het logisch dat ze in Groningen een fors geldbedrag krijgen... om de provincie leefbaar te houden. Het is wel het gas wat we allemaal gebruiken natuurlijk... dat daar in de grond zit. Kortom, de provincie Groningen moet structureel gecompenseerd worden... voor de gevolgen van de gaswinning. Bent u het daarmee eens of vol eens. sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of vol eens, doe het met hekjesstand.nl. We zijn terug bij... Um, Allard... Allard staat hier. Ja, Allard een, Veldhuis helemaal. Dat, dat klinkt een beetje oneerbiedig inderdaad. Allard Veldhuis uit, uh, uit Almere. Uh, 66 jaar. Zes um, hebben we gescoord. Uh, dat betekent dat we daarmee gaan vermenigvuldigen. 90 seconden de tijd nu. Dan uh, stel ik de vraag. En die moet je helemaal uit laten stellen. Dan het antwoord geven of pas roepen. Akkoord? Ja. Daar goed. komen ze. De nationale nieuwsbris. PvdA en VVD willen een hoorzitting in de Kamer over welke toezicht houden... Uh, de DNB. De... De, dat is goed. Marianne Vos is zaterdag voor de hoeveelste keer wereldkampioen veldrijder geworden? Zesde uh, keer. Goed. NMA heeft handelaar in welke groente een boete opgelegd? Uien. Goed. De voorzitter van welke vakbond is opgestapt wegens afpersing? Uh, de FNV Bouw. Goed. Volgens welke minister moeten Europese legers meer samenwerken? Uh, uh, PAS. Hennis. Welke toezichthouder dreigt verzekeraars met boetes als ze het hoge declaraties vergoeden? B de NZA. Dat is goed. Bij een aanslag in welke Irakese stad vielen tientallen doden? Uh, Kirkuk. Goed. Hoe heet de regisseur die door zijn Amerikaanse collega's tot de beste is verkozen? Den Aflek. Goed. Welke Nederlandse cartoonist won bij een Frans stripfestival de oeuvreprijs? Uh, Willem. Dat is goed. In welke stad vond een zelfmoordaanslag op de Amerikaanse ambassade plaats? Uh, Pas. Ankara. Bij een explosie bij een energiebedrijf in welk land vielen tientallen doden? Mexico. Goed. Welke partij staat in de peiling van Maurice de Hond op twaalf zetels? Uh, de, oude, de seniorenpartij. De C50+. Uh, Dat is goed hersteld. Een verpleeghuis in welke stad werd bezet door zijn medewerkers? Amsterdam. Goed, welke Nederlandse wielrenner ligt na een zware val in het ziekenhuis? Johnny Hogeland. Goed, welke partij heeft opgeroepen tot een vuurwerkverbod op Koninginnedag? De Partij van de Dieren. Goed, hoe heet het lid van de Algemene Rekenkamer die strenge toezicht op de Nederlandse bank bepleit? Pas. Kees Vendrik, welk eh, internetbeveiligingsbedrijf is in Nederland een paradijs voor cybercriminelen? McAfee. Dat is goed. Een elftal van welk amateurclub verliet naar ruzie tijdens een wedstrijd het veld? Uh, Buitenboys. Goed. In welke stad schoot een vliegtuig van de landingsbaan? Uh, in Rome. En dat is goed. Die laatste tellen we er zeker bij. Uh, nou, dat ging heel aardig in deel 2 van de quiz. We hadden die 6 al staan uit de eerste ronde. Maal 16 waren er goed. Keurig scoren: 96. Nou, dan moet de rest van de week maar eens even... Uh, iedereen zijn tanden op stuk buiten lijkt mij. Uh, u krijgt van ons de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox... gaat allemaal mee naar Almere. Ja. En in spanning nu afwachten of dit ja, de hoogste score blijft. De hele week luisteren, maar dat doe ik toch altijd. Nou, hartstikke goed. Dat horen we graag. Goed gedaan. Goede reis terug ook naar, uh, naar Almere. Oké, okay, dank u wel. Wij melden ons uh, zometeen weer. Dan, uh, het is weer maandag, hè, dus wij praten dan weer met een, uh, een oud-minister. Uh, dit keer is de Tineke, Tineke Netelenbos. Zat in het tweede kabinet kok, als ik me niet vergis. Was daar minister van Verkeer en Waterstaat.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 NCRV. Volgende week worden de Edison popprijzen uitgereikt. De grootste kanshebbers zijn deze week live te gast op Radio 1. Straks vanaf 2 uur in Dit is de Dag, Kees Mayfield. Just be a rainbow, disappearing out of sight. Genomineerd voor de Edison popprijs 2013, Kees Mayfield. Straks vanaf 2 uur live in Dit is de Dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.